11 uur, Dikter Heik met het NOS-journaal. In Duitsland is weer iemand overleden aan de gevolgen van een besmetting met de e coli bacterie Een variant van de E. coli-bacterie. De 38-jarige vrouw stierf gisteravond aan de gevolgen van de infectie. Het totaal aantal doden komt daarmee op 7. Honderden Duitsers zijn ziek. Sommigen van hen verkeren in levensgevaar. Ook in onder meer Denemarken en Zweden is de darmbacterie opgedoken. Een Nederlandse vrouw is na een bezoek aan Duitsland ziek geworden. Onderzoekers denken dat vervuilde komkommers de bron zijn van de besmetting. Op een rommelmarkt in Goorle heeft iemand een USB-stick gekocht... met vertrouwelijke informatie van Defensie. Het gaat om de verkoop van 18 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Chili in 2008. Degene die de geheugenstik voor 1 euro kocht... heeft de informatie doorgespeeld aan de Telegraaf. Er worden niet alleen namen genoemd van alle betrokken personen en bedrijven... maar ook worden de sterke en zwakke punten van de f 16 genoemd. Dus bijvoorbeeld of een toestel metaalmoeheid heeft en waar precies. Het ministerie van Defensie noemt het pijnlijk... dat de informatie op een Brabantse rommelmarkt te koop werd aangeboden. Egypte heeft de grens met de Gazastrook na vier jaar weer permanent opengesteld. De afgelopen jaren was de overgang bij Rafah af en toe wel open, maar dan nog maar een beperkt aantal Palestijnen passeren. Nu is de grensovergang iedere dag 12 uur open. Mannen tussen de 18 en 40 hebben nog een vergunning nodig, anderen kunnen ongehinderd reizen. De grens ging dicht nadat Hamas het in 2007 in de Gaza-strook voor het zeggen had gekregen. De nieuwe Egyptische regering, die aantrad na de val van president Mubarak, besloot tot heropening. Israël heeft daartegen geprotesteerd, het land is bang dat er wapens worden gesmokkeld. Het weer dan nog bewolkt en vooral in het noorden wat regen. Temperatuur 15 graden langs de kust en een graad of 19 in het zuidoosten. Morgen meer zon en iets warmer. En na het weekend eerst nog kans op een bui. Vanaf woensdag overwegend droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. AMW Verkeersinformatie viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Eerst tussen Diemen en Muiden 2 kilometer. Een stukje verderop tussen Eembrugge en Amersfoort-Noord ook 2 kilometer.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 Zo creëren ze hun eigen toekomst. In welke fabriek zou jij je geld investeren? Wat zou jij doen? Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodosbank. Zembla deze week bij de schutters van de schietvereniging. Het is een sport zoals voetbal of hockey, vinden ze. Volwassen mannen, verliefd op hun wapens. Kinderen van 12, dromen van een groot kaliber. Thuis in hun wapenkluis staan wel vijf geweren en pistolen. Met munitie. Wie houdt dat in de gaten? De Schietclub in Zembla vanavond half elf, bij De Vara op Nederland 2. Er is een bank die net zo denkt als jij. Een bank die het anders doet. En waar je ook gewoon kunt sparen, beleggen en betalen met iDeal. Volg je hart, gebruik je hoofd. Triodos Bank. Bouw of verbouwplannen? Kijk voor u een aannemer kiest op bouwgarant.nl U bouwt zeker met Bouwgarant.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 kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ver kun je gaan met bezuinigingen? Hier aan tafel. Vanmorgen de minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Donner. Hij moet ruim een derde van alle bezuinigingen voor zijn rekening nemen. De ambtenaren vallen onder hem, dus die zijn gewaarschuwd. Meneer Donner, goedemorgen. Goedemorgen. Onze tweede gast denkt heel anders over bezuinigen. Hij vindt niet alleen dat de scherpe kantjes er vanaf moeten... hij is zelfs bereid door te knokken, zoals het op zijn website staat... om bepaalde kortingen tegen te houden. Emiel Rommer, de nummer 1 van de SP... en felste opposant van dit kabinet... vanmorgen ook bij ons aan tafel. Meneer Rommer, goedemorgen. Goedemorgen. D66 heeft een congres in Utrecht. Daar gaan we straks misschien ook eventjes mee schakelen. U kunt ons natuurlijk ook horen en zien op onze website troskamerbreed.nl De kranten van de zaterdag, nou ja, uiteraard zijn alle kranten heel erg vol. Nog steeds over Mladitz en dat zal nog wel even duren tot uh, op het moment dat hij hier uh, in Nederland... en in het bijzonder in Den Haag bij het tribunaal gevangen zit. Uh, meneer Donner, u zat gisteren bij de kabinetsvergadering. Het nieuws wordt daar totaal door gedomineerd... door die arrestatie van Mladic. Uh, is er dan een uh, gevoel van, uh, van oplichting opluchting in, het, uh, in het kabinet op zo'n moment? Ja, opluchting... Uh... Ik, ik weet niet of dat precies het, ge, uh, het gevoel is. Het is veel meer inderdaad, er is bij stilgestaan. Uh, ook met een gevoel van... Uh, hé, goed, dat dat nu uh, het resultaat is. Want het is ook resultaat van de vasthoudendheid... waarmee minister Verhagen ook in de vorige periode heeft vastgehouden... Er wordt niet gesproken over toetreding met Servië. Zolang dit niet uh, geregeld is. Zolang Mladic niet in ja. Den Haag zit. En nu daaraan is voldaan, is dus die blokkade er vanaf? Althans, dat element is zonder meer is dat weg. Dat was een specifiek element in de discussies. Dat betekent niet dat nu plotseling je zegt van, oh, nu kunnen ze morgen toetreden, want er zijn nog tal van andere aspecten, maar dat principiële punt is nu weg. Ja, die blokkade is weg. Meneer Romer, geldt dat voor de SP ook? Nou, zeg, je, je mag al... bij de Europese Unie nou, komen. Dan laat ik allereerst zeggen dat wij natuurlijk ook erg blij zijn dat die is opgepakt is en uh, waarschijnlijk volgende week naar Den Haag komt om berecht te worden. Dat, uh, dat staat natuurlijk als een paal boven water. Uh, maar om nou te zeggen dat er al uh, verdere gesprekken voor toetreding dat gaat me echt te ver, want er, er moet nog meer gebeuren en, uh, er loopt er nog een rond die, die natuurlijk opgepakt moet worden. Hatsits, die moet nog uh, gepakt worden. Maar in, uh, minstens net zo belangrijk... er is natuurlijk nog een groot conflict tussen uh, Servië en Kosovo. En we hebben bij Cyprus al gezien wat, uh, wat er eigenlijk aan de hand is... als je zo'n grensconflict niet vooraf oplost... Dus ik maak me wel zorgen dat vanuit het CDA eigenlijk al gezegd wordt: van nou, de eerste gesprekken mogen uh, eigenlijk al wel beginnen. Ik zou dat echt veel te vroeg vinden. Deze zaken moeten eerst opgelost zijn, alvorens we ja. gaan praten maar, over toetreding. Maar wacht even, want dat heb ik u nog niet horen zeggen. Dat heb Donner. ik ook niet gezegd. De eerste gesprekken kunnen nee, gaan dat beginnen. Dat heb ik niet gezegd, maar dit was een principieel punt. En ik geef toe, uh, het is niet zo dat nu met deze de samenwerking met het tribunaal. Uh, helemaal rond is. Maar dat, dat, want dat was het principiële punt, samenwerking met het tribunaal. Maar daar was dit wel het meest belangrijke exponent van. Duidelijk, en, al over, uur, ik punten zei ik niet dat de heer Donner dat namens het kabinet had gezegd... Nee. maar dat hoor ik ja. vanuit CDA. Ja, en nee. dat zou ik nee. erg uh, jammer vinden als zij dat vol zouden blijven houden. Begrijp worden. ik. Maar goed, de boodschap is dat dat ook in het kabinet... gisteren is vastgesteld dat die blokkade van Nederland... om die toetredingsbesprekingen niet te houden tot dat moment... dat is uh, oh. van tafel want Mladic komt naar Den Haag. Ja, nog een onderwerp. Steun aan de voetbalclubs. Trouw wijdt zijn commentaar eraan vandaag. In de Volkskrant staat er ook een groot stuk over. De gemeente Eindhoven koopt grond onder het stadion van PSV... heeft daar bijna 50 miljoen euro voor over. Dat doet ze om de club te helpen. Maar meneer Donner, vindt u dat nou een taak van de gemeente om zoiets te doen? Ja, dan moet u, in eerlijkheid, is dat nou de essentie van wat we noemen gemeentelijke autonomie. Uh, dat gemeenten binnen de grenzen van hun bevoegdheden, en daar behoort zonder meer ook bij uh, zorg voor het, het klimaat, het sportklimaat in een stad. Uh, dat men daar uh, ja, geld ja, van kan krijgen. Ja, Dus u zegt, besteden. daar ga ik niet over, dat doen de gemeenten zelf. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo. Gemeenten krijgen straks enorme bezuinigingen voor hun kap. Die legt u ze op. Vindt u het dan in de reden liggen... dat gemeenten dit soort grote verplichtingen aangaan... en ook zulke grote risico's aangaan? Uh, dan vraagt u meer mijn oordeel... wat ik als burger en als kiezer zou hebben. Ja, als, minister, als minister hoor je dat niet te hebben. Nee. Maar als vanuit mens. die optiek... Krap ik achter mijn oren. Zeker als ik vervolgens die gemeenten weer hoor over... dat ze voor alles tekort hebben. Eh, onderwerpen die straks ook aan de orde komen. En dat hier dan wel geld voor is eh, dat... Roept enige vraag op, maar blijft het punt, een gemeente oordeelt wat is goed voor het klimaat hier in de stad? Ja, meneer Robber, ook even die vraag aan u. Uh, voetbal is natuurlijk een hele populaire sport, uh, maar er gaat wel heel veel geld ja. ook in om. Het is ook een commercieel bedrijf, natuurlijk, zo'n ja. PSV. Er worden stersalarissen betaald. Precies. Vindt u dat het aan de gemeente is om dit soort grote verplichtingen aan te nou, gaan? Kijk, als je het uh, formeel wettelijk uh, beschouwt, dan heeft de minister ja. natuurlijk gelijk dat hij zegt: het is aan de gemeente. Maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En ik ben net zo verbolgen als de minister uh, als het gaat over wat Eindhoven hier aan het doen is. Ik vind het ook echt niet De minister als... knikt, daar moeten we er even bij zeggen. <laughs> bij het woord verbolgen begon niet te knikken. Genoteerd. Minister ja, is volgens mij was dat op de webcam ook wel te zien. Nee, maar daarbij komt ook nog eens een keer dat ze brengen het ja, als een zogenaamd een zakelijke transactie, een zakelijke afspraak. Maar als het dat daadwerkelijk was geweest, dan was PSV wel gewoon naar de banken gegaan. En hadden ze dat er ook wel in gezien. En had de gemeente die risico's niet hoeven nemen. Nee, dus ik vind, het zien er zeer, in. ik vind het zeer onverstandig. Een bedrijfstak waar zoveel miljoenen in gaat, waar zo topsalarissen uh, in omgaan, dan moet de gemeente uh, niet zo risicovol zo'n bedrag, wat ze overigens zelf moeten bezuinigen op hun gemeentebegroting, nu aan PSV geven. Oké, okay, ik begrijp dat uh, voor u beide geldt als burger, meneer Donner, uh, het of het advies is niet doen. Uh, ik, dat ik vraagtekens heb. <lacht> Goed. Nou ja, dat uh, klinkt bij <lacht> u als niet doen. Laten we er nog en... een ander onderwerp bij nemen. Ook weer in de kranten vandaag. Het Nationaal Historisch Museum... De uh, directeuren spreken daar hun twijfel over uit. De directeuren van dat nieuwe Nationaal Historisch Museum wat er moet komen. Althans, zij spreken hun twijfel uit over of het er ooit nog wel van zal komen. Ze zijn eigenlijk bang dat het einde van dat Nationaal Historisch Museum nabij is. Want in het regeerakkoord is afgesproken, nieuwbouw komt er niet. De reizend circus Nationaal Historisch Museum is ook geen goed idee. Er is een plan ingediend voor Paleis Soesdijk. Maar de directeuren zeggen zij in Volkskrant vandaag... meneer Donner, die horen maar niks van u. En u gaat erover. Ja, dat is bijzonder. Iedere dag ben ik weer verrast waar ik allemaal over ga. Uh, oh, dit wist u ik niet begrijp dat u ook over het dat artikel, historisch museum uh, dat men vorige week een brief gestuurd heeft en nee. heel ongeduldig staat te trappelen. Waar blijft het antwoord, terwijl dit al uh, weken en maanden speelde? Nee, de situatie is dat de essentiële vraag is inderdaad binnen het totale cultuurbudget: uh, hoe vind ik de gelden die nodig zijn, duurzaam moeten subsidiëren. Ja. Dat is een keuze die ligt niet bij binnenlandse zaken. Tweede vraag is, waar huisvest je het, als je het wil huisvesten? Paleis Hoesdijk staat klaar. Paleis dus Hoesdijk is daar uh, opgekomen. Uh, daarvan zeg ik, dat is zeker een optie. Maar ik constateer wel dat dat vergt 90 tot 100 miljoen aan investeringen... om. Paleis Soesdijk daarvoor geschikt te maken. want Was het, paleis het zo uitgewoond? Als paleis, nee, dat heeft niet met uitwoning te maken. Maar het paleis zoals het er is... wil men ook niet zozeer voor de expositieruimte. Is daar niet voldoende voor. Moeten nog allerlei andere gebouwen... moeten daarbij gebouwd worden. Voor een deel onder de grond. Uh, en daarvan is heel een eenvoudig het punt. Dat heeft binnenlandse zaken... niet op de begroting, ook niet op die van Rijksgebouwen. Uh, gebouwen. Derhalve. Daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden. En ik ben gaarne om daar op creatieve wijze aan mee te zoeken... maar niet in de orde van groot dat ik uh, plotseling... allerlei departementen moet gaan daar moet gaan bezuinigen... op nee. de huisvesting, om uh, dit monument uh, op het museum mogelijk te maken. Want het monument, daar heb ik nu een oplossing voor... dat ik dat niet nu... U... een oplossing moet hebben omdat het anders in elkaar stort. Eigenlijk zegt u daarmee... Paleis Soesdijk verbouwen tot Nationaal Historisch Museum kan gewoon niet. Is een mogelijkheid, maar dan moet het Historisch Museum... mij aanbieden en laten zien hoe ze die middelen krijgt. Ja. Meneer Rommer, dat Nationaal Historisch Museum... Dat is, dat is iets wat u heel dicht aan het hart ligt. Hè? Want het was eigenlijk een soort van plan van de SP, toch? Nou, Marinus heeft dat destijds niet alleen overigens... maar ook met Verhagen samen Precies. hebben ze dat gelanceerd. Dus ik hoop er nog steeds op dat we samen daarin kunnen optrekken. Het moet er eigenlijk komen. Het, het is van, van groot belang. Wat mij betreft uh, had het eigenlijk altijd uh, was Den Haag mijn eerste uh, voorkeur geweest. Daar staat ook het parlement, daar komt ook het huis van de democratie. Daar Goed, zou... die wedstrijd die is geweest. Heeft nou, Den Haag daar, Die wedstrijd loopt nog steeds, ah. want ik weet nog steeds niet waar die komt. Is dat zo? Maar uh, ja? donen, die dat kijk, kan nog steeds. Nog, nee, het nou, ja. kijk, dat is nog steeds een mogelijkheid. Men ah. zoekt huisvesting voor het museum. Er is nu een oplossing uh, die reizend inhoudt. En ik vind dat ook aantrekkelijk. Want waarom zal je niet met een verzameling iedere keer de ene keer hier, de andere keer daar zijn? Maar nogmaals, de huisvestingsvraag is open. En daarmee ook de, het punt wat hij roept. Ja. Alleen het geld is er niet. Maar het geld is er niet. Nou, kijk, in juni is er natuurlijk nog uh, een, een groot debat... Uh, met staatssecretaris uh, Zelstra. Die is natuurlijk ook uh, zeker medeverantwoordelijk... Voor, uh, voor wat gaat met het hele cultuur. Maar budget. die is ook niet van geld uitgeven. Nee, maar uh, de, de Kamer uh, heeft natuurlijk altijd het laatste woord... zoals dat in een democratie gaat. Dus ik, uh, ik heb er nog wel een uh, uh, goed, uh, goede hoop... dat als het niet op een heel korte termijn komt... dat het wel zo uitgesproken wordt... dat als er ergens zicht komt op enige ruimte... dat dit wel een prioriteit gaat krijgen... Maar... En dan hoop ik wel, want ik vind echt dat hij er moet gaan komen. Als dat dan iets later is dan wat de directeuren graag willen. Het zij dan misschien zo, maar het moet er komen. Maar nog heel even meneer Donner, want heb ik dat dan verkeerd begrepen? Het reizende circus zoals het nu is, dat vindt u eigenlijk ook wel goed. Nou, daar gaat de principiële vraag achter schuil. Want het gaat ook om beslissing. Hebben we permanent, structureel, ieder jaar een bedrag nodig om dat museum open te houden. En dat betekent bij een krimpend budget dat je moet kiezen welke andere musea worden dan gesloten. Nou, die vraag ligt niet bij binnenlandse zaken, die ligt bij cultuur. En daarom kan ik me voorstellen dat je in een tijd... dat je al zo zwaar moet bezuinigen op cultuur... Dat eens drie keer achter je oor krapt voordat je zegt... ga ik dan een nieuw museum openen... waarvoor andere musea gesloten moeten nou, worden. Nou, al, uh, Heel kort even nog. Uh, er wordt nu al heel lang over gesproken. Geven ze een advies aan mensen die daar druk mee zijn? Wat moeten zij doen? Nou, oh, Dat is inderdaad enerzijds kijken van is het gerechtvaardigd om in deze tijd... waar we andere musea moeten sluiten... om dan een nieuw museum te openen. En als die beslissing positief is... hoe kan ik op creatieve wijze vinden... dat ik fondsen die er in de samenleving zijn... dat ik die bij elkaar breng om dat gebouw neer te zetten. Misschien is het een oplossing die ook wel is gelanceerd. Een dimponance van een ander museum... die dat onder zijn hoede neemt. Welk dan? Dat weet, weet ik niet, maar het plan is in Het Rijksmuseum, maar dat moet eerst geopend worden. Ja, ja dat een ja, ander ja, ja, ja, ja, Dat is pas in 2035 waarschijnlijk. Nee, dat is 2013. Oh, wetenschapje? Um, nee, ik ben daarvoor verantwoordelijk, dus als ik het zeg, dan zal het zo zijn. Oh, Oké. Okay. Nou, dat, dit, dit, dit leggen we even vast. Dit knippen we eruit 2013. voor het archief. Oké, okay, we praten zo uh, uitgebreid verder. Maar we kijken natuurlijk ook even terug op de afgelopen politieke week. GELS Weekoverzicht. Dit is een stomme fout. Zo horen we het graag. Een politicus die toegeeft dat er een stomme fout is gemaakt. Fouten maken doet iedereen, maar toegeven, dat doet niet iedereen. En een politicus al helemaal niet. En daarom laten we het nog een keer horen. Dit is een stomme fout. We hebben in dit land al lang ervaring met democratie, met verkiezingen, met stemmen. Wat nog steeds weer een hele klus is: dat stemmen. Er kan veel in de wereld draadloos bellen, naar de maan reizen, precisiebombardementen uitvoeren, maar een stembiljet invullen. We moeten van die rode potloden af. Als ze groen zijn, heb je dat probleem niet meer. U begrijpt het al, in Nederland vertrouwen we de stemmachine niet. Wij laten de toekomst van de politiek hier liever afhangen van een potlood. En dan niet zomaar een potlood, maar een rood potlood. Stom. Als jurist had ik beter moeten weten. Ik had ook moeten weten. Ik stem al mijn hele leven, vanaf mijn achttiende. Ja, dus stom. Gewoon puur stom. Wat ook stom was, was het stemmen waarop. Daar was geen touw aan vast te knopen en zonder wiskunde was het ook niet uit te leggen. Uh, bij mijn weten, ik stond er niet bij, maar bij mijn weten heeft de SGP in Zuid-Holland op het CDA gestemd. Oh. En heeft het CDA weer op de VVD gestemd. En de VVD heeft op de PVV gestemd. Hoe het ook zij, als je deze week een beetje snel over de krantenkoppen heen las, zou je bijna geloven dat de SGP de premier levert. Hoe zwaar de verantwoordelijkheid op je schouders drukt, hoe stevig je met je voeten op de grond blijft staan. Wie voortaan wil winkelen op zondag, af en toe eens lekker vloekt, tegen de doodstraf is en homo's gezellig vindt, moet voortaan niet op applaus uit de Eerste Kamer rekenen, want daar houdt de SGP de winterronde. De coalitie heeft die ene zetel keihard nodig. Ik ben benieuwd hoe lang ze het allemaal vol gaan houden. We zijn allemaal benieuwd hoe lang dit kabinet het vol gaat houden, maar u kent de regel hoe vaker je erover begint, hoe langer ze blijven zitten. Het is een observatie hoor, wij zijn nergens op uit. Waar we trouwens ook heel blij mee zijn, is het Koningshuis. Om de zoveel jaar is er weer een oprisping om het Paleis een kwartslag te draaien, maar uiteindelijk bindt iedereen weer in. Omdat, uh, omdat het uh, goed functioneert. Uh, ook het. Uh, ik denk dat een heleboel mensen in Nederland vinden dat we het op deze manier prima geregeld hebben. Eindigen we toch met het echt grote nieuws van deze week, waar we niet meer op hoopten, maar wat toch gebeurde. Uh, ik denk dat we hiermee zien dat je in de wereld niet wegkomt met dit soort uh, vreselijke misdaden... dat uiteindelijk mensen achtervolgd worden, vervolgd worden... en uiteindelijk ook worden gepakt en het recht zal zegenvieren. Mladic is gepakt. Waarom juist nu? Dat is het geheim van de politiek. Waarmee we ook nog even wijzen op de tip van de week... van onze minister die gaat over het hele buitenland. Ik denk dat de druk van buitenaf gewerkt heeft. TROS, Radio 1. 19 minuten over 11. En u luistert naar Troskamer Breed met vandaag aan tafel de minister van Binnenlandse Zaken, Piet Hein Dommer. En de nummer 1 van de Socialistische Partij, Emiel Roemer. Uh, meneer Roemer, om even met u te beginnen. We hoorden het al even in het weekoverzicht terug. Uh, het gedoe uh, in de Eerste Kamer. Uh, uw uh, partij heeft geloof ik een zeteltje erbij gekregen... omdat een d 66 statenlid uh, niet wist uh, wat een rood potlood was. Uh, dus een beetje sneu voor D66. Vindt u eigenlijk dat die, die stem toch, die, die plek eigenlijk toch naar D66 moet? We wordt het volgende week over gesproken in de Kamer. Nou kijk, de kiesraad heeft natuurlijk gewoon uh, een uitspraak gedaan... en de Eerste Kamer moet in al haar wijs maar beslissen hoe ze daarmee omgaan, dus daar ga ik niet intreden. Wat voor mij wel een feit is, is als je de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen gewoon serieus zou nemen, dan zouden we ook gewoon acht zetels hebben gehaald. Dus volgens mij, de club die ervan geprofiteerd heeft van het hele circus dat iedereen op iedereen ging stemmen, is de onafhankelijke senaatsfractie geweest, want die is nu in de Eerste Kamer gekomen, terwijl zij op basis van de uitslag, zoals de kiezer die bepaald heeft bij de, sta bij de Provinciale Staten, er geen recht op zouden hebben. Nee. Maar, dus maar toch uh... even de concrete vraag, stel nou, als er gestemd moet gaan worden, hè, of inderdaad D66 of dat foutje teruggedraaid zou kunnen worden, wat zou u dan, dan stemmen? Dan laat ik dat in onze Eerste Kamerfractie, ik vind wijs om daar uh, me niet over uit te laten. Meneer Don, het was een heel gedoe. Maar... Uh, uh, u gaat als minister van Binnenlandse Zaken over de kieswet. Uh, we hebben onze premier twee weken geleden horen zeggen... dat hij het een bizar systeem vond. Dat hele gedoe rondom die Eerste Kamer. Bent u al aan het nadenken over een herziening van die kieswet? Nee, op het ogenblik niet. Ik weet, daar is jaar in, jaar uit zijn daar iedere keer weer nieuwe systemen voor bedacht. Nee. Essentie is dat we inderdaad een Eerste Kamer hebben die berust op keuzen die door provinciale staten gemaakt worden. Dus een getrapt systeem van verkiezing, niet een direct systeem nee. van verkiezing. Daar zijn goede argumenten om dat zo te doen. En omdat je dan met een heel beperkt electoraat zit... wordt het veel voorspelbaarder, kun je gaan berekenen ja. hoe iedereen moet kiezen. Ja. Dat is een consequentie van dat systeem. Als maar u, als het is heel even in niet reden aan mag de orde vallen. om dat opnieuw te gaan vernieuwen. Maar als ik u in de reden mag vallen... u zegt er zijn goede argumenten om het zo te doen... maar we hebben de afgelopen week ook heel veel argumenten gehoord om het te veranderen. Dat is Bij alle zaken is dat zo. Ja, uh, dat was... en dat, op een gegeven moment moet je constateren dat als zaken iedere keer weer opnieuw aan de orde komen... dat je dan op een gegeven moment in de huidige tijd... zijn er andere prioriteiten om daar nu bij voorrang naar aan te denken. Dus dat zegt u eigenlijk ook naar premier Rutte... want die deed tijdens de persconferentie toen naar gevraagd werd... en hij dus op de uitspraak kwam dat hij het een bizar systeem vond... en dat hij graag mensen zou ondersteunen... om een wijziging van de kieswet uh, te bedenken. Dat u zegt, nee, daar hebben we nee, geen tijd voor. Ik constateer dat hij het, zei, dat het een bizar systeem is. En we hebben het hier rond de tafel inderdaad over die keuze van het rode potlood. Maar dat is nu eenmaal, dat is de regel. Ja. En ook als je een ander systeem hebt, heb je daar regels. Uh, Voorlopig en, blijft het zo. En wat dat betreft uh, zit je nu eenmaal, dat is wel de consequentie. Je zit gebond, bent gebonden aan de regels die je hebt. En daar kun je iedere keer weer een discussie over beginnen. In deze tijd hebben we belangrijke dingen waar we nu voor hangen. Oké, okay, en het rode potlood blijft ook gewoon? Als iemand op korte termijn een ander potlood wil, uh, best, maar... Dat betekent weer dat je hebt je groen potlood gaan we dezelfde vergissingen hebben. Ja, nee. oké. Okay, en Ja, kijk, het is natuurlijk uh, een beetje vreemd wat de minister zegt. Want we hebben vlak voor de verkiezingen hebben we natuurlijk al een wijziging in de Eerste Kamer uh, gehad. Toen de gingen de lijstverbindingen onder andere geschrapt. Heeft deze minister heeft dat daar ook verdedigd ja. in de Eerste Kamer. Nu zien we dat dat onvoldoende heeft uitgepakt. We waren er overigens voor. Het was ook mede ook, uh, op wat wij wilden. We hebben nu zelf ook geconstateerd dat het dus niet voldoende is om nou te zeggen van, van tevoren, we wil wel wat, dus we hebben het gewijzigd. Nu te zeggen van we doen niks, bovendien het regeerakkoord zegt ook dat we met de helft van het aantal politici zouden moeten oh. en daarvoor moet je ook de grondwet wijzigen. Oh, Daar ja. ben ik overigens niet voor, maar, uh, maar dat, als je dan, dat is dan als... meteen ook een verandering van de grondwet, Precies. dit zou alleen nog maar een verandering van de kiezen dus zijn. Volgens mij zouden we veel meer daarheen moeten om nou eens een aantal wijze mensen bij elkaar te zetten die zeggen van nou als we dan voor de langere termijn toch nog eens dat onder, uh, onder ogen willen kijken van hoe kunnen we het hele systeem überhaupt wel verbeteren. Wel vaak gedaan hè? Zeker, maar als is, zoals jullie zelf ook zeiden... er is wel aanleiding om te denken van... moeten we inderdaad niet naar een ander systeem. Maar laten we daar eens gewoon alle opties op tafel leggen. En Daar eens gewoon een rustig debat over voeren. Goed. Je bent zo acht jaar verder dus. Ik zag toch meneer Donner nog heel even schudden. Geen tijd voor. Hè? Oh, nee, Meneer Roemer heeft gelijk uh, dat hij zegt... van we hebben vlak de, uh, voor de verkiezingen nog gewijzigd. Dat waren voorstellen die al ja. onder het vorige kabinet waren ingediend. Gaan. Ik ben best bereid om als we gericht kunnen werken naar een verandering... zoals bijvoorbeeld ook kleinere kamers. Uh, dat komt toch ook helemaal niet van. Trouwens, eh, pardon, ik, daar komen de voorstellen, zullen daar liggen en ja, dan zal er besproken worden. Ja. Dus we moet ik nu niet uh, gaan speculeren over de uitkomst van dat geheel. Liggen, voor, maar als dat er al niet doorkomt, dan zie ik niet dat de andere er wel doorkomen. Nee, precies. Goed. Nou, oké, okay, daar hebben we het er gewoon over een paar jaar weer opnieuw over. Maar het blijft ja, precies en daarom. Bij <laughs> nee, de, de volgende ik, verkiezingen even nu niet geen prioriteit. Want er is een andere prioriteit. Ja. Om te beginnen even, meneer Donner, uh, uh, we zeiden het al, u bent de baas van alle ambtenaren. Die ambtenaren die uh, slijpen de messen op het moment. Die willen daar salaris bij. U zit op de nullijn, u zegt er komt voorlopig niks bij. Wat gaat dat, hoe gaat zich dat ontwikkelen, denkt u? Wat gaat ermee gebeuren op korte termijn? Nou, ik constateer dat uh, in ieder geval, ook op dit moment, beide partijen uh, zich bewust zijn. Van uh, dat het nodig is om ook nog weer eens even te reflecteren over wat is nu het belangrijkste. Want het is niet zo van uh, dat de minister zegt uh, nul lijn. Ik constateer gewoon dat uh, de ambtenaren het gedurende twee jaar, dat bijna de hele markt op nul zat. Uh, door zijn gegaan met groeien met 3%. De eerste ja, er. bonussen zijn er alweer, hè? Uh, dat, met, zo kun je alles met alles verbinden. Uh, en dat zolang er één bonus is, zeggen van iedereen gaat vooruit. Uh, dan Op die wijze doen we elkaar dan met z'n allen goed de das om. Maar was het uh, niet een beetje een inhaaloperatie nee, van die ambtenaren? Nee, uh, uh, uh, er wordt gezegd dat een inhaaloperatie uh, Dat we uh, zo goed door deze crisis zijn gekomen... met betrekking tot werkgelegenheid... is. Voor een groot gedeelte ook gevolg van het feit dat het kabinet niet onmiddellijk is gaan bezuinigen, niet onmiddellijk is bij alles bij gaan stellen aan de situatie van de crisis. Dat leidt nu tot noodzaak, tot inderdaad scherpe bezuinigingen. En dat betekent onder andere, we zullen er waarschijnlijk straks ook over komen, dat je de sociale werkplaatsen zult moeten aanpassen, omdat je daar minder geld voor hebt. En onder die omstandigheden is het helemaal een situatie dat waar ambtenaren de afgelopen jaren... al 3% meer kregen per jaar, terwijl anderen op nul zaten. Dat we nu zeggen, en nu doen we eens twee jaar, maken we pas op de plaats. We gaan vooral praten over hoe passen we dat overheidsapparaat aan... hoe zorgen we dat mensen die daar geen plaats meer hebben... op een juiste plaats terechtkomen... zonder dat dat moet betekenen dat ze werkloos worden. U, dat is de, mijn prioriteit op dit moment. U zegt en, het ferm. Er en is en... verder geen geld om meer te bouwen. Want <kwijls> al het geld dat er meer komt... betekent dat er nog meer ambtenaren uit zullen moeten. Ja, u zegt het heel ferm. U bent dus ook van plan om hier aan vast te houden. Ik zeg het op deze toon. Omdat dit de financiële realiteit is... Dus nou, okay. euh, ik, ik ja. zeg dit soort dingen niet onder het motto... morgen zeg ik wat anders. Nee, nee, nou ja, het kan ook een beetje onderhandelen zijn natuurlijk. Maar u klinkt alsof u echt van plan bent, daar gaat niet meer bij. Nou. Ben ik blij dat het klinkt zoals bedoeld was. Nou, oké, meneer Roemer, u denkt daar geloof ik anders over. Maar ja, en dat u... klinkt ook heel ferm. Ja, maar het heeft helemaal geen zin. U kan echt uh, spandoeken in de kast uh, laten staan... want er is verder geen enkele onderhandelingsruimte. Of er gaan meer mensen uit. Nou, we hebben in het verleden wel vaker bewezen dat actievoeren helpt. En uh, kijk, natuurlijk hadden jullie hartstikke gelijk. Het was een inhaalslag van de afgelopen jaren. En dat weet de minister natuurlijk ook, dat dat een inhaalslag was. Um, wat, wat er natuurlijk staat te gebeuren, is dat dit kabinet... er en dat is een politieke keuze, voor gekozen heeft... om eh, bijna een, een, een, zo'n extreem bedrag in korte tijd te willen bezuinigen... dat je eigenlijk de hele economie zo enorm aan het remmen bent... door veel te hard en veel te korte tijd te bezuinigen. We zullen het er straks misschien ook nog even over hebben... als we de Zeker. andere bezuinigings... Zeker. Maar dan zie je dat je eigenlijk de hele samenleving... redelijk aan het ontwrichten bent. En dat is niet alleen als het gaat over ambtenaren... en het geldt over de totale lijn... waar eh, echt fors het bottenmes in gezet is. Maar wat betreft de overheid... Kijk, als de minister zegt we moeten natuurlijk zuinig zijn uh, op de centen... Uiteraard ben ik het helemaal mee eens. We hebben er zelf ook voorstellen over gedaan. Ik zelf ook nog. Waar het bijvoorbeeld ging over de inhuur van externen. Dat is de klauw uitgelopen de afgelopen jaren. Dat heeft de Kamer erkend. Er is een soort roemernorm aangenomen bij motie. Om in ieder geval uh, in 2011 uh, bij de overheid... Inhuren van allerlei tijdelijke maarten van ja, van, uh, Die kosten klauwen met geld. Uh, ook nee. bij provincies en gemeentes zie je dat. Er is nog bijna een miljard aan te bezuinigen. Dan gaat hij alles allemaal ver... aanpakken. Gaat hij allemaal over. Hij knikt. Um, <coughs> Zeker. Gaat lekker zo meneer Dommer. Dus daar dan kunnen dan we... Of je knikt of niet. En dan, uh... ja, daar ja. kunnen we elkaar uh, wellicht wel vinden. En uh, daar kun je heel veel geld halen. En je verhoogt de kwaliteit overigens ook nog eens van je eigen mensen. Meneer Donner, geeft daar even over. Nou, aan de ene kant zijn het eens. Uh, je moet zo goed mogelijk zorgen dat je met staande apparaat uh, kunt functioneren. Uh, tegelijkertijd uh, is het. Als het je tijdelijk zit met zwaardere lasten. Is het nu eenmaal vanwege alle regels die er gelden voor ambtenaren, als je die in dienst hebt... dat je dan ook niet maar zo meer kunt zeggen van dan is het afgelopen. Je dat dus je, zul je tijdelijk mensen inhuren en dat is de bulk... Van het geld waar we het over hebben, over het inhuren van derden. Dus dat is niet een kwestie van bezuinigen. Het is goedkoper om ze in te huren dan daar vast apparaat voor te kiezen. Ja, ja Dat is echt flauwekul. Um, nee, dat is echt flauwekul. Wij, geweldig, het zou nee. u zo gelijk mm. hebben als ik had gepleit dat hij op nul had moeten staan. Mm. We hebben er ook voor gepleit dat het maximaal 10% van je, van je ambtenaren salarissen mm. mag zijn om dit te voorkomen. Wat je bij gemeentes, provincies, maar ook bij diverse mm. uh, ministeries ziet, is dat het zelfs tot 25% zelfs een gemeente die 40% van het budget aan externen heeft Volstrekt onaanvaardbaar. En die zijn ontzettend duur, ja. tot 3500 euro's. Wat ga ja, je daar per nee. voor? Oké, nou, nou, laat me weer doen nou even reageren. Kun je, kun je ieder individueel geval noemen? Ik constateer dat over de hele lijn... het grootste deel van de departementen nu voldoet... aan de norm die op dat punt gesteld is. Die was ook niet van 10% en niet meer. Maar 10% en anders leg je uit. Er is het afgelopen jaar alweer een kwart miljard... op dat punt bezuinigd ook in de uitgaan van de Rijksoverheid. Dus het gaat wat dat betreft. De richting uit, die de heer ja. noemt. En dan kun je iedere discussie, iedere inspanning die gedaan wordt... weer met één voorbeeld zeggen, zie je, het is niet goed. Dat is geen wijze van redeneren. Nee, Ik wil eventjes door naar uh, een, een andere operatie die op stapel staat. heeft ook alles met de bezuinigingen te maken... Met, die nog veel meer gevolgen gaat hebben natuurlijk. Dat bestuursakkoord. Er is een akkoord... Op handen, tussen het Rijk aan de ene kant en overheden aan de andere kant. Gemeenten, provincies, waterschappen. U wilt, als ik het even over de gemeentes kan hebben... Uh, gemeenten meer taken geven. Maar die krijgen daar niet meer geld bij. Ze moeten wel enorme hervormingen doorvoeren in de sociale zekerheid. Samenvoegen voor Van de wa-jong, Dus de, de regeling voor de jong gehandicapten. De bijstand komt bij de gemeente. Uh, daar is verzet tegen. Uh, Hey, ja, waarom, waarom wilt u dit eigenlijk? Waarom wilt u eigenlijk die verantwoordelijkheid voor deze taken bij die gemeente neerleggen? Nou, misschien lopen nu een heleboel dingen door elkaar. Ja, ik noem ook wel heel veel dat is, waar we alles ja, dat is waar hoor, worden. dat het is waar. waar. Is Laten we het even waar. bij de gemeente houden. Dat hebben we andere keren ook geprobeerd. In Nederland worden we nu eenmaal, hebben we niet alles precies één overheid is voor het één. Uh, en als die wil handelen, uh, dan kunnen andere overheden doen wat ze willen. Nee, we zijn wat dat betreft van elkaar afhankelijk. Dat is de reden waarom we, als een kabinet aantreedt... en daar ja, ook uit een oogpunt van beleid een aantal veranderingen wil aanbrengen... dat je probeert om te kijken op welke wijze kan ik dat met andere overheden doen. Dat, ja, is, het dat is het bestuursakkoord. Dat bestuursakkoord. Onderdeel van het uh, plannen van dit kabinet is... Enerzijds de bezuinigingen die, die, die nodig zijn. Dat staat nog los van de decentralisatie. Maar tegelijkertijd, en dat is niet iets wat dit kabinet bedacht heeft, maar wat al in het vorige kabinet, onder andere, waren de plannen van de P van de A. Om te komen tot één regeling als het gaat om de bijstand, de mensen, de arbeidsongeschikte, de sociale werkplaatsen. Omdat gemeenten die meer met hun neus bovenop de lokale situatie zitten... dan beter kunnen beoordelen wat is nu beter voor het ene geval en het andere. Maatwerk zegt u daarmee. Het is ook niet zo dat ze uh, het geld er niet bij krijgen. Gemeenten krijgen er 2,6 miljard bij voor deze taken. Nog, dat is, ook gisteren is dat door de staatssecretaris naar de Kamer is dat bericht. Dat is inderdaad minder dan er op dit moment voor staat. Maar dat komt ook omdat het gaat om veranderingen die al veel langer... Ja. nodig werden geoordeeld. Nou ja, veranderingen, zegt u, het blijven bezuinigingen Nee, het blijven niet bezuinigingen, want het is meer geld ook, het is minder meer geld dan wanneer we niet zouden veranderen. Maar als we niet zouden veranderen, dan gaan we een ontwikkeling tegemoet waar we binnen twintig jaar een half miljoen mensen hebben, nee, vijfhonderdduizend uh, ja, mensen hebben, dan wel in de wajong, dan wel in de sociale werkplaats, die alleen maar een uitkering hebben en geen werk. Maar zijn dat dat al, is asociaal. Ja, maar, zijn, maar zijn al die Mensen die daar dan zo tegen in opstand komen. En niet alleen de mensen die er direct betrokken bij zijn... bij de sociale werkplaatsen en jong gehandicapten. Maar het zijn ook al die wethouders van de grote steden... die zeggen dit kan niet. En? Daar constateer ik dat het vaak de wethouders zijn... die de mogelijkheden die nu al in de wet zitten... en die aantoonbaar, wat dat betreft, niet gebruik maken van de mogelijkheden... om mensen buiten de sociale werkplaats ook werk te vinden, begeleidwerk... om dat te creëren, dat die ook met de huidige middelen zeggen... ja, ik heb te weinig, maar als je niets doet dan groeit het alleen maar. En uh, constateren ook, dat is ook bij de Bajong het geval... dat het ja. vaak de mensen zijn waar men zegt... kijk, uit de bijstand hebben we ze niet meer. Kijk, eens de bijstand loopt terug. En dat dezelfde mensen ja. weer opduiken maar in de andere regeling. Maar zeggen, dat hè? is de reden om te zeggen... maak dan die gemeente voor ja. al die regelingen verantwoordelijk. En dan kunnen ze het combineren En nogmaals, dat is niet een idee van dit kabinet primair. Nee. Maar het is, de plannen lagen al van de heer Spekman in het vorige kabinet. En die plannen gaan door, hè? ook als de gemeente uh, straks... want dat daar moet nog over gepraat worden, ook die als de gemeente... Nee dit, dit, zijn, dit, dit zijn de punten van, inderdaad, die de wetgever beslist. Dat is onderdeel van het beleid. Wat je afspreekt is met gemeenten... onder welke omstandigheden kunnen we dat doen? Duizend bestuursakkoord. In dat kader krijgt de gemeente al bijna uh, drie kwart miljard erbij voor de verschillende operaties, onder andere structureel... 130 miljoen, uh, miljoen ja, maar al die meer getallen, in het Om uh, uh, uh, um, niet uh, um, uh, um, uh, te onderbreken, al die getallen die uh, geloven wel... maar die begrijpt <tie> misschien niet iedereen. Het punt is dat die noodkreet van al die wethouders komt... en die zeggen het kan niet. En dan zeg ik van best, en het kabinet heeft dat ook aangegeven... Eén ding is, we gaan niet de problematiek die nu bij een aantal gemeenten uh, bestaat... Gaan we, kunnen we oplossen. Laten we dan afspreken. We doen deze operatie. We kijken inderdaad wat de kosten daarvan zijn. Want dat betekent gewoon dat er niet meer mensen instromen. Ja. De, voor de mensen die er zitten verandert het niet. Alleen er zullen niet meer mensen instromen. Dan zullen we kijken, van, kun je het inderdaad ervoor doen? En daar heeft het kabinet ook al aangegeven, bestuursakkoord... Dan zullen we vervolgens kijken, als dat niet kan, hoe we dat oplossen. Ja. Meneer Romer? Kijk, decentralisatie eh, op zich, eh, dat is de discussie niet. Hoorde u trouwens iets van een compromis in zijn woorden? Ja, maar dat stelt niet zoveel voor. Oh. Dus Dank. daar kom ik zoveel op. Eh, kijk, decentralisatie is op zich het probleem niet. Want vaak eh, is het zo dat gemeentes dichter bij mensen staan... en de taken beter kunnen uitvoeren. Dus dat is heel goed aan dit Dat plan. Dat zou naar de jeugdzorg, naar gemeentes toe. Ik denk ja. dat gemeentes daar dichter bij staan... om te zorgen dat kinderen ook daadwerkelijk... maar als je daar inderdaad het geld niet voor krijgt en de middelen niet verkrijgt, dan is het een lege huls... en dan zadel je gemeentes en de mensen uiteindelijk met een groot probleem op... Uh, waar ze niet uitkomen. En vervolgens zegt dan uh, de, de Rijksoverheid... daar ga ik dus nu niet meer over. Kijk, en waar het gaat om het hele bestuursakkoord... ja, daar staat natuurlijk een hele lap met dingen in... waarvan een heleboel ook heel normaal staan dat je die afspreekt... als je het hebt over de autonomie van gemeentelijke belastingen... en de, de, de overheid zegt van dat laten we netjes bij de gemeente. Ja, daar is niemand op tegen. Nee. Maar waar het hier om gaat... met name over uh, sociale werkvoorzieningen, de waarjong en de bijstand... eigenlijk is dit wel het meest asociale maatregel die het kabinet gaat nemen. Omdat de, uit, wat, wat er voorgesteld wordt en wat de praktijk zal zijn... daar zit zo'n groot verschil in. Er wordt straks bij de mensen die in de bijstand zitten... uiteindelijk uh, op langere termijn tot 2000 euro op bezuinigd. Terwijl het al gewoon helemaal niets is. Wat er met die WSW gebeurt is dat mensen bij sociale, sociale werkvoorzieningen... Sociale daar he? wordt zo fors op bezuinigd met het idee... om die mensen naar regulier werk te krijgen. Die mensen gaan daar niet komen... In zo'n grote getale. En als ze er al gaan komen. dan kunnen bedrijven mensen eigenlijk inhuren. voor een bedrag waarvan ze zeggen van. nou, die lijkt mij ongeveer zoveel waard. Gemeentes moeten dat dan compenseren met een looncompensatie. Dat betekent dat die mensen dan. Uh, uh, naar vermogen werken. en eigenlijk langdurig op bijstandsniveau betaald krijgen. Ja. Dus mensen jaag je daarmee. volledig de armoede in. Sociale werkvoorzieningen. die krijg je niet meer overeind. omdat gemeentes het niet meer kunnen betalen. Ja, uw, uw, punt, en, uw punt is duidelijk, denk ik. Maar goed, goed nou, en Donna, ik ben pas op de helft. Nou. Ja, Meneer Donner, raakt u dat eigenlijk, deze taal, of niet? De, de, de taal uh, minder. De, de, zorg raakt me, de, de zorg raakt mij evenzeer. Oh. Omdat het inderdaad gaat... hoe kan ik mensen die een arbeidsbeperking hebben... die vaak ernstige arbeidsbeperkingen hebben, toch toekomst bieden? Dan constateer ik gewoon dat we in Nederland... vergeleken met andere landen, dat is dan de maatstaf die je gebruikt. De grootste sector, sociale werkplaats, hebben... dat we acht keer meer in Nederland betalen aan de uh, kosten hiervan, dan waar dan ook. Zweden, wat toch altijd als norm geldt... heeft een derde minder mensen op dit punt. Dus het gaat om de discussie niet... om wat doe ik met de mensen die er nu in zitten... maar wat doe ik met de mensen die er in de toekomst in zouden stromen nee. als we niks doen. Goed, Daar hebben we discussie over. Om. En die wil ik perspectief bieden door inderdaad te zeggen... dan moeten we kijken hoe je bij wel werk kunt vinden, begeleidwerk kunt vinden. Nee, ik heb werkgevers, wil, oh. werkgevers zijn er ook toe bereid ik, om daar afspraken over te zin. maken... om dat te doen. Maar dat is de toekomst. Niet mensen een levenslang in een uitkering opsluiten... Uh, te zeggen verzorgd <coughs> en te zeggen de handen van... Maar waar voor, het om uh, gaat, minister te sluiten, donder, is we dat mensen... in ja, ja, een halve denken. zin. Uh, waar het om gaat, is dat die mensen wat het kabinet betreft... gewoon niet meer op minimumloon betaald mogen gaan worden. Dat is de bezuiniging. Is een, Zij gaan straks werken, ze ook, werken vermogen en krijgen daar alleen maar een bijstandsuitkering voor terug. Ik ga u, ga ga u, onder... onder... u helaas onderbreken, want dat we moeten even naar Utrecht, mien het, mien het congres bepaald. van D66, in Utrecht. Want D66 zit daar uh, en ook onze NOS-collega Marcel Bril is in Utrecht. Dag Marcel. Marcel Bril hoor ik niet. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, daar ben je. Wij hebben het wij hebben het hier uh, over de bezuinigingen van het kabinet. Uh, Marcel, jij bent op dat D66-congres. Hoe staat D66 daar tegenover? Ja, D66 die is eigenlijk heel erg voor hervormingen... maar vindt dat het kabinet dat eigenlijk uh, te weinig doet. Dat komt omdat de PVV in de beleving van D66... Uh, allerlei uh, hervormingen tegenhoudt. Als het dan om dat bestuursakkoord gaat... Uh, een van die hervormingsbezuinigingsmaatregelen van het kabinet... in principe is D66 daar dus voor... Uh, maar zegt uh, wat er nu op tafel ligt... dat vinden wij eigenlijk onvoldoende. Wij vinden dat er niet hervormd wordt. Wij vinden dat er kil bezuinigd wordt. Uh, de discussie net aan tafel... Uh, uh, ging daar natuurlijk uh, zojuist ook over. Want wat is er niet gebeurd? En ik zeg even tegen de heer Donner... ik ben hier nu niet de woordvoerder van D66... maar het is wel hoe D66 daar tegen aankijkt Wat er uh, uh, niet gebeurd is dat er allerlei hervormingen plaatsvinden. Het wordt gewoon... ...van alles op het bordje van uh, gemeente gegooid zonder dat daar visie achter zit. Een kille bezuiniging dus. Nou ja, dat neemt uh, D66, dit kabinet, maar vooral de VVD erg kwalijk. Omdat de VVD ook een liberale partij zou moeten zijn, voor hervormingen zou moeten zijn... Uh, ...van bijvoorbeeld het pensioenstelsel, maar ook van dit soort maatregelen. Dus zegt D66, het kabinet stelt ons teleur. Als er al iets hervormd wordt, dan vinden wij dat niet ver genoeg aan. Uh, en uh, daarom zijn wij ook, vinden ze, en dat zullen ze ook heel ...hier gaan uitdragen vandaag, zijn wij de enige liberale partij die hervormingen voorstelt. Zal dat de belangrijkste boodschap zijn van Alexander Pechtold? Want die gaat vanmiddag natuurlijk speechen, Marcel. Ja, zij willen uh, aangeven dat zij dus die liberale partij zijn. Verder zullen er eigenlijk drie woorden centraal staan. VVD... Mark Rutte en de SGP. Het gaat dus vooral over de anderen. Um, ik uh, omschreef net al dat zij zich willen positioneren als die ene liberale partij. En ze vinden dat Mark Rutte uh, ja, niet voldoende het beleid uitvoert... wat hij, zij eigenlijk zouden moeten doen, namelijk die hervormingsagenda. Nou, dat wist de D66 al. Samen werken met de PVV houdt hervormingen tegen. Maar nu is er ook nog eens een keer die SGP bijgekomen. De SGP uh, die uh, ook allerlei uh, nou ja, wat liberale standpunten tegen. Tegenhoud. Dus de vraag die, Mark, uh, die aan Mark Rutte gesteld zou worden door Alexander Pechtold is... Is dit het nu allemaal waard, Mark? Is dit nu uh, ja, wat jij wil? Want uh, je wordt aan de ene kant door de PVV en aan de andere kant door de SGP gegijzeld. En waar ben je zelf? Nou, die vraag zal gesteld worden. Er zit echt wel frustratie ook achter. Uh, want uh, nou ja, D66 doet eigenlijk niet heel erg uh, mee in die discussie, omdat ze niet... Erg belangrijk zijn voor een meerderheid uh, van een plan, bijvoorbeeld. Of ze kunnen niet zelfstandig iets tegenhouden. Frustratie dat ze alleen maar nodig zijn uh, als, uh, uh, alle, als alleen maar gebeld wordt uh, als ze, ze nodig zijn en uh, aan een meerderheid geholpen moeten worden. Maar dat kunnen ze dus nooit zelfstandig. Daar zit die grote frustratie. Er zijn altijd andere partijen bij. Dus frustratie zal op het podium uh, straks duidelijk te horen zijn. Oké, okay, dat was Marcel Bril vanuit Utrecht bij D66-congres. Meneer Donner, nog heel even terug naar die uh, felle kritiek... niet alleen van de heer Roemer, maar ook van al die wethouders... in die gemeentes die uh, toch uh, die verandering van beleid zien... als een grote bezuiniging voor die jong gehandicapten... voor die sociale zekerheid, voor die sociale werkplaatsen. Um, als die wethouders straks nou, die gemeentes... tegen dat akkoord wat voor ligt... Uh, wat u eigenlijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... heeft afgesproken zeggen, nee, we doen het niet. Wat dan? Dat is dan ook het opvallende. Het bestuursakkoord is een instrument om veranderingen die het kabinet en de meerderheid in de Kamer zich hebben voorgenomen in het regeerakkoord, om die te realiseren. Het betekent niet dat als bestuursakkoord uh, niet doorgaat... dat de bezuinigingen niet nodig zijn... en dat niet het, het oordeel van het kabinet uh, verantwoord is om ze daar te zoeken. Dus de afspraken die je nu maakt zijn met name... welke extra middelen zijn er nodig en hoe kun je het doen? Ik neem die zorgen van die wethouders ook uitermate serieus. Zeg ook van, oké, okay, laten we dan rond de tafel gaan zitten... Enerzijds wil ik isoleren. Ik ga geen oude problematiek die je al had... onder een systeem waar je naar je mening wel uh, het geld kreeg... wat je kreeg zonder bezuiniging... dat ik die nog ga vergoeden in een tijd dat er bezuinigd moet worden. In de tweede plaats zeg ik dan... oké, okay, dan kijken we wat nu de kosten zijn van deze verandering. Of dat realiseerbaar is. Dat toetsen we. En dan kijken we op een gegeven moment... als blijkt dat het te weinig is... en jullie wel met alle inzet reorganiseren... Uh, dan hebben we gezamenlijk een probleem. Een gezamenlijk probleem. Ja, maar, maar is er dan ook een oplossing? Dan zul je daar een oplossing voor moeten vinden. Maar anders betekent alles wat ik nu ga doen... is op de tekentafel allerlei uh, vrees op papier zetten. En dat betekent wel dat ik op dit moment nog verder zal moeten gaan bezuinigen... voor wat ik vrees dat er in de toekomst gebeurt. Dat is niet verantwoord om dat te doen. Want dan betekent het nog dat er nog meer bezuinigd wordt. Maar goed, het betekent zo... Maar oh, ik ben wat dat betreft, juist is het kabinet ook met bestuursakkoord is de inzet. Dit is niet zo van begooit over de schutting. En nou is het verder jullie probleem. Nee, we hebben hier een probleem van hoe kunnen we dit doen. Er zitten verschillen tussen de, ons hier aan tafel, ook over van hoe zou je dat moeten doen. Mijn mening is dat is zoveel mogelijk kijken om die mensen aan het werk te krijgen met begeleid werk. Ervaring leert ook dat het kan. En dat is denk ik de basis waarop je moet zoeken naar oplossingen. Nou, meneer Roemer, het is toch wel duidelijk dat uh, de heer Donner hier uh, enigszins heel politiek wel iets van bereidheid toont om erover te praten, over dit probleem. Nou, ik hoor hem eigenlijk vooral zeggen uh, uh, als daar in uh, Ulft is, het, als ik Ullf, me niet vergis, het VNG Achterman Nee zegt tegen het bestuursakkoord. Ulft, dat, uh, dat is een plaats, plaats waar, uh, ja, het, waar het, voor... is, is, uh, het congres van, de, van, de, van het VNG-vereniging Nederlandse vereniging gemeente is. Daar moeten alle gemeentebesturen uh, moeten daar stemmen over het bestuursakkoord. En als dat daar weggestemd wordt, dan wil ik nog zien of de minister inderdaad volhoudt om de confrontatie aan te gaan en dan uh, puur formeel te zeggen van uh, de wet is uh, uh, aan ons hier... en wij kunnen daar gewoon mee doorgaan... dat hij dan eigenlijk alle gemeenten zich tegen het haarners jaagt. En je denkt van nou, we, we drammen gewoon door. Dat is een aardige vorm van arrogantie natuurlijk... om uh, eerst in eerste instantie te kijken of je een akkoord kunt sluiten... en dan vervolgens te zeggen van maar als je het er niet mee eens zijn doe ik het toch... En eh, volgens mij zou eh, het de minister sieren om te kijken van waar zitten de problemen, hoe lossen we dat dan eh, gezamenlijk met de gemeente en de Tweede Kamer op. Maar dan ook in financiële zin. Want het is wel duidelijk dat eh, wij dat niet alleen roepen... maar als bijna alle gemeenten zeggen het is onuitvoerbaar zonder zo'n ja. grote schade... Nou, dan moet het kabinet zeggen van oké, okay, dan hebben we ons daarin vergist... Hm. en misschien was dit een beetje dom. En daar neem ik die gemeenten dan ook serieus. Als ze zeggen deze plannen zijn onuitvoerbaar, dan zullen we dat moeten kijken... Wij menen dat kan, maar dat is niet de problemen die de sociale werkplaatsen nu al hebben gecreëerd, doordat ze onvoldoende begeleid werk hebben gecreëerd, die ook nog eens meenemen in een periode van bezuiniging. Oké, okay, goed. Dat punt is denk ik hier aan tafel vandaag gemaakt. Uh, meneer Roemer, laten we nog even iets anders erbij nemen. U bent uh, bezig met de... De, de politiek van alle dag. Uh, veel Uiteraard. klachten zijn er altijd geweest bij uh, de burger... dat er uh, een, een soort kloof ligt tussen dat wat de politiek verzint... en dat wat de mensen eigenlijk nodig hebben... en wat ze eigenlijk vinden dat er gebeuren moet. En Ik, ik geloof dat uw partij er iets heel moderns op heeft verzonnen. Ja, behalve dat die kloof vooral uh, uh, komt doordat de overheid... steeds minder ergens overgaat en het aan de markt overlaat. Daarom, daar is het de belangrijkste deel van de kloof. Maar waar u op doelt is natuurlijk dat wij... Uh, heel veelvuldig onderzoek doen... naar uh, hoe mensen op de werkvloer denken... dat het gaat en wat beleid uit Den Haag uh, uitpakt. Ja. En wat je daar een oplossing voor zou kunnen bedenken. Nou, wij gaan het altijd vragen. En wij gaan vanaf, volgens mij zelfs vandaag... gaan we dat ook via internet de mensen om hulp vragen. Met een moeilijk woord heet dat crowdsourcen. Uh, en in gewoon Nederlands betekent dat... dat wij uh, de mensen uh, de komende drie weken de vraag gaan voorleggen... hoe zou in uw uh, ogen de zorg... Uh, beter, uh, uh, flexibeler, moderner, uh, betaalbaarder gemaakt kunnen worden. U als wellicht deskundige op de werkvloer heeft daar misschien een hele goed ideeën over. Die kunnen dat allemaal dan op internet inbrengen. Nou, er zit een, uh, dat doen we samen met uh, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond. Die heeft daar een, uh, een fantastisch programma onder liggen... zodat je uh, gemeten wordt hoe vaak mensen dan uh, op ingediende ideeën klikken... zodat er ook een soort uh, rangorde komt van dat zijn toch... Uh, ja. Suggesties die het meeste voorkomen. Het is een soort digitale ideeënbus. Uh, eigenlijk wel. En wat wij daarmee gaan doen is drie weken lang die mensen dat in laten brengen. Er komen, uiteindelijk komen daar uh, zo'n 16 uh, ideeën komen daar boven drijven. Uh, wij vullen er zelf nog negen aan toe. Omdat we zelf natuurlijk ook heel veel uh, onderzoek doen. In de vierde week kunnen mensen dan ook vooral aangeven uh, waar ze het meeste heil in zien. En dan blijven er na vier weken tien hele uh, concrete voorstellen voor de zorg over... Uh, met de belofte van de SP dat wij ons op zijn minst vijf uh, ons sterk gaan maken voor vijf van dat soort suggesties, die eigenlijk rechtstreeks van de werkvloer komen. Dus de kiezer bepaalt uh, voor een deel mee uw beleid? Uw beleid. Nou, ze bepalen het in zoverre mee dat ze dus uh, hele concrete voorstellen kunnen gaan doen. Uiteraard nemen wij onze verantwoordelijkheid dat als er ons in op komt te staan, dat dat gefilterd wordt. Ja, uh, uh, en aan de andere kant zeggen we ook heel duidelijk: van dan komen er tien uiteindelijk uh, in. Mochten er een aantal bij zijn die wij vinden, van nou, dat staat zover van onze politieke verantwoordelijkheid af. Dan zullen wij iets. toelichten waarom wij daar niet voor kiezen. Mocht een andere partij zeggen, maar ik vind het wel heel goed... dan staat iedereen vrij om daar iets mee te doen. Nou, eens even vragen en, of... Uh, uh, en zo komen wij eigenlijk volgens mij aan, uh, aan een betere betrokkenheid... nog betere betrokkenheid van, van mensen bij, uh, bij ja, precies, een proces. Daar problemen. gaat het ons om, om. Meneer Donner, gaat u ook nog ideeën uh, insturen? Uh, nou... Ik Hij is van harte welkom. Nee, nou, maar, maar daarom, ik vind het op zichzelf uh, helemaal niet zo'n uh, merkwaardig en uh, gek idee. Ik nee. moet zeggen, van, uh, want het is aan de ene kant, maar dat is dus een keuze die de SP maakte over hoe bepalen wij onze standpunten ten aanzien van vraagstukken. Moet dat je, je dat doen? Nou, ik doe het. Uh, ik doe het op tal van punten, onder andere op een ander deel van mijn portefeuille. Uh, de wijze van de volkshuisvesting, wijken hoe je wijken aanpakt, hoe we die achterstand werken. En daar blijkt inderdaad dat we toe zijn, geleidelijk aan aan eigenlijk een nog verder gaande stap. Dan wat de heer Roemer hier schetst. Ja? Uh, namelijk die ook inhoudt: nee, leg inderdaad bij de verantwoordelijkheid ook weer terug. Geeft mensen inderdaad, laat ze dan ook beslissen over die voorkeuren. Dat gebeurt nu op tal van plaatsen in Nederland. Zij het inderdaad op meer beperkte schaal. Want je kunt niet inderdaad zeggen, nou de hele zorg gaan we op deze wijze... hoe dat inrichten. Ben ik bang dat dat niet kan. Maar op het niveau van wijken blijkt het ook te werken... dat ik daar de betrokkenheid van mensen krijg... door inderdaad ze er gewoon dan niet te zeggen van wat zijn je ideeën... dan voeren wij ze wel voor je uit. Nee. Daar ben ik tegen. Maar nee, de ze gewoon het geld in de ik, ik zie hier iemand vreselijk zitten stralen, meneer Roemer. want ja, u dit... heeft het gevoel dat hij nu helemaal gelijk krijgt in uw aanpak. Dit is natuurlijk wat wij al jaren bepleiten. We hebben oh, natuurlijk en buurt. buurten in de buurt. Ja, uh, we exact. hebben hele buurtrapporten geschreven. We hadden altijd het uh, kabinet, inclusief de heer Donner, daar tegen ons. Nee. Ik weet nee. dat nee. mijn voorvrouw van En nu krijgt uh, uh, Agnes, ik hoop dat je luistert... Uh, de heer Donner is het Ach, eindelijk met je eens heeft natuurlijk destijds, wat de heer Donder nu zegt, compleet gepleit dat we veel meer moeten doen en veel meer mensen in de wijk over hun eigen wijk laten beslissen. Dus ik ben blij, een beetje laat, maar ik ben blij dat we er gezamenlijk uit gaan komen. Nog even, gaat u dit trouwens voor, want u doet het nu specifiek voor de zorg, de menigte wordt uitgenodigd om zijn visie en zijn oplossingen in te leveren bij de SP. Gaat u dit ook voor andere beleidsleiden proberen? Eerste, uh, een eerste test om te kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dat, ja. uh, als het goed is, gaat dat nou, vandaag beginnen. Ja, ik, ik kan me ook voorstellen, als u een vraag stelt, bijvoorbeeld van, uh, aan de burgerij, wat vindt u, zullen wij eens met z'n allen minder belasting gaan betalen? Ik weet wel wat het antwoord daarop is. Ja, je moet ook heel goed nadenken. Uh, als je, uh, dan stel je een ja of nee vraag. Wat wij hier vragen is suggesties. Ik vraag aan de mensen: jullie werken bijvoorbeeld in de zorg, je hebt er heel veel mee te maken. Jullie zien heel veel. Geef ons ja. als SP, maar met ons ook de overheid, suggesties waar de zorg ja. beter kan, waar die menselijker kan, waar ik. die goedkoper kan. Het is geen referendum. Het is het nee, aanleveren nee. van suggesties waar wij ons voordeel mee kunnen nee, nee. doen. En ik denk, ik denk dat, dat dat idee, dat we daar beide naar zoeken, hoe kan je dat doen? Ik zeg dan wel van ja, ik wil niet in een situatie komen dat ik vervolgens moet gaan beslissen. Ik heb veel liever situaties. Hoe schep ik de situatie waarin mensen ook de mogelijkheid krijgen om dat in hun eigen omgeving te realiseren? Ja, maar dat vinden wij al. Dat jaren. Met... En daar, zijn we, daar kunnen we ook kijken. Wat dat betreft zitten we inderdaad... Kijk, de politiek gewoon... en de overheid, moet ik wel heel eerlijk zeggen, die, uh, die, die staan vaak heel ver af van ja. mensen die met ja. ideeën naar de overheden komen. Ik ben ook woordvoerder verkeer geweest. Hoe vaak wij mensen bij de fractie kregen die met leuke ideeën kwamen, en dan vroeg ik altijd van, wat vond ze op ministerie? Ik kom daar niet eens binnen, nee. kreeg je dan te horen. Nee. Ik denk dat wij daar veel te weinig mee doen, en zoveel mensen zien in de dagelijkse praktijk van, ja, ik zie iets gebeuren, dat kan zo eenvoudig verbeteren, wat waarschijnlijk dan ook nog een heel geld oplevert, dan denk ik van nou, laat het ons weten. Ga naar onze site vanaf vandaag. Doe mee, zeker als je in de zorg werkt. En uh, laat zien uh, wat jouw ideeën zijn om de zorg te verbeteren. Crowdsourcing. Nou, ik hoop dat, als dat, dat Ik ook mijn voordeel daarmee kon ja, doen. Nou ja, ja, ik ik zal het goed goed laten in. weten. Meneer Dolman. want dit is natuurlijk, ja, ja, ook, natuurlijk ook wel een, een, een punt... waarmee die ontevreden burger, wat zich uh, veelal vertaalt... zoals dat dan genoemd wordt in, in het populisme... Hè, de burger ook een beetje naar de mond praten... En sommigen doen dat en anderen doen dat niet. Dat die ontevreden burger je daarmee beter bereikt. Want dat is natuurlijk wel een probleem van een kabinet. Een probleem van de politiek. Nee, dat is nou het, het probleem. De, de, de ontevreden ja. burger in die zin is een probleem van het kabinet en van de politiek. Maar dat is de reden ook waarom ik zeg... het is niet alleen maar een kwestie van het krijgen van ideeën... en die dan voor de mensen realiseren. Nee, hoe schep ik de situatie dat men zelf die keuze kan maken. Want iedere keuze, ook op dit terrein, is een afweging. En je moet andere dingen laten. En dat wordt vaak vergeten en dat schept ontevredenheid. Want het schept het beeld van alles is mogelijk. En je ziet niet meer wat de consequenties zijn. Daarom is het veel beter hoe breng ik mensen in de situatie... dat ze ook zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor mm. de situatie. En ik hoop dat wij ook dan verder kunnen kijken in de wijken en elders, hoe we dat realiseren. Ja. Meneer Omer, nog heel even, want we noemen nou de ontevreden burger... maar u maakt zich ook zorgen over burgers die het echt heel erg slecht hebben. Die Kijk, nou, met, dit met heeft twee banen wat keihard zei, moeten werken en ja. nog het hoofd niet boven. Kijk, dat heeft iets anders on... dan ontevredenheid natuurlijk. Nou, hè? wat ik net zei, heeft ook niet zoveel zeer met ontevreden burger te maken. Dat heeft vooral te maken met mensen die in de praktijk zien wat dingen beter kunnen... en wat ons soms anders niet bereikt. Uh, dus daar, uh, ik vind het juist een hele positieve insteek... van, uh, van maak gebruik van de kennis die, uh, die er op de werk vloer is, Maar als u zegt van ja we maken ons druk over uh, de sociale samenhang in de, in de samenleving. Ja dat is absoluut waar. Ik denk dat dit kabinet uh, um, behoorlijk een tweedeling veroorzaakt in de samenleving. Als het gaat over de mensen met de hoogste inkomens gaan er nog verder op vooruit. Terwijl de mensen uh, met de laagste inkomens het hardste gepakt worden. Donner zegt meteen nee. Ja dat zegt het Centraal Planbureau. Dat is nog niet eens wat ik zeg. Kijk, en dan zie je ook natuurlijk waar het gaat om uh, uh, tussen de mensen die ziek zijn en uh, de mensen die gezond zijn. Als ik reclamespotjes hoor van verzekeraars die zeggen van waarom zou je gaan betalen voor een looprekje als je uh, 20 of 21 bent. Dan denk ik van ja, dat haalt natuurlijk de, co de complete solidariteit uit zo'n collectieve verzekering weg. Dit is elkaar tegen elkaar opzetten. Ja, dat als een verzekeringsmaatschappij, dat kunt u het kabinet moeilijk verwijten. Ja, natuurlijk wel. Dat, doet het, uh, dat, dat uh, wordt gestimuleerd door, door het beleid van de overheid. Natuurlijk moet je daar de overheid op aanspreken. Als ze dat mogelijk maken, dat wij zo ver gaan privatiseren um, in de zorg bijvoorbeeld, dan ga je dit krijgen. En dat zie je ook bij allochtonen, autochtonen. We hebben een conflict in de Kamer weer over gehad. Het gaat alleen maar door, en door mensen tegen elkaar op te zetten, terwijl wij juist een positieve insteek willen. Meneer Donald, het kabinet heeft niet gemakkelijk, hè? Maar dat hebben kabinetten nooit en in deze tijd al helemaal niet. Tegelijkertijd zit er... Uh, ook een punt in waar ik wederom zeg van ja, dat maak ik me evenzeer zorg over. Over inderdaad de samenhang, de binding in de samenleving. Ik, anders dan de heer Roemer, zeg ik dat zie ik niet primair meet ik af aan sociaal-economische factoren. Want het is onmiskenbaar, inderdaad, dat er sommige mensen de bonussen dat die gegeven worden. Ik ben daar even zeer, zeg ik van... ja, is dat nou aangepast en meet in deze tijd? Maar het is geen reden om te zeggen... en dan kunnen anderen... Uh, de, de, de andere bezuinigingen uh, moeten we dan ook maar opzouten. U ziet aan Griekenland wat er gebeurt als je alles maar uit blijft stellen... omdat je die keuze niet wil maken. Dan okay. zitten we met, kort met z'n allen. Maar dat we een vraagstuk hebben van hoe, voorkomen, hoe komen we uit een situatie... waarin iedereen inderdaad maar tegenover iedereen gezet wordt... waar we dus polarisatie zoeken, waarin we vooral wat we kunnen... is de ander blokkeren in wat hij wil... en niet in constructief samen naar oplossingen zoeken daar ben ik het geheel met die rommer in. En zou het waard zijn om gezamenlijk te kijken van hoe kunnen we daaruit komen? Oké, okay, het wordt... U uh, ook een nieuw kabinet, SP, CDA? I, niet alles is van het kabinet oh. afhankelijk. Laten oh. ja. we, ja. Ja. we ja. ook maar eens gewoon in de politiek nee. zorgen. Nee. Dat nee. Het, wordt, uh, het wordt niet onmiddellijk uitgesloten nee. Het wordt gezamenlijk, wordt wel wat erg snel uh, positief geïnterpreteerd door de Socialistische Partij. Ja, nou, dat nee, was maar een vraag. Hè? Ja, snap ik. We zijn er doorheen. Heel kort, meneer Donner eigenlijk. Lezen we lezen vandaag weer iets in de krant over u met betrekking tot de functie. Uh, is het voorstelbaar dat u voortijdig het kabinet verlaat ja. voor een andere baan? Dus dat bevestigt mij weer Heel in kort. mijn waarschuwing voor iedereen... Niet op alles afgaan wat je in de krant is. Vicevoorzitter het... van de Raad van State, hè? daar ging het toch? Ja. Nee, maar goed, we, we, daarom vragen we het u ook. We willen het niet zomaar aannemen het omdat het in geval, de krant ik staat. Ik ben minister van Binnenlandse Zaken op dit moment. En daar heb ik mijn handen vol. Aan. Ja, ja, en op dit moment. Dus dat wil zeggen, dat blijft u ook tot het einde van de rit? Uh, nou, vraag u aan de heer Rommel nee, nee, Wanneer eh, het einde van nee, die rit? Nou, is? We, we horen het al. Nee, want u vaak ik dat zeg hoe langer het blijft zitten. Dus heel, het niks. Heel slim van u, meneer Donner, als je zegt ja, dan word je het mee. Meestal niet, dus je kan beter niks zeggen. Hartelijk dank. Daarmee eindigt het echt. Dank aan Piet Hein Donner en Emiel Roemer dat zij onze gast wilden zijn. Dank aan onze luisteraars voor het luisteren. Wilt u meer weten over ons programma? Troskamerbreed.nl. Tot volgende week. Dag. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. o Goedenavond, achterlaagstraat, hier het helpte... Met deze week... De VPRO, de vrijzinnig radio opnieuw. 85 jaar VPRO en het vrije denken. Over Erasmus, Spinoza en Multatuli. En groeten uit Grollo van QB en de the, the only, only place, this man can go. OVT, morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk vanavond vanaf kwart over elf naar de Karo Detective Nacht op Nederland 2. Dit is Radio 1.